Zullen we de Heeren danken en bidden voordat wij deze plaats gaan verlaten? Heer Onze God, eigenlijk zijn we helemaal niet zo lang bij elkaar. Anderhalf uur, dat is eigenlijk zo om. Maar wat geeft u ons in die ogenblikken veel? Vanuit de psalmen die we mogen zingen, vanuit de schrift en vanuit de prediking. U hebt ons aangesproken en toegesproken en u bent zo'n eerlijke God. U laat de dingen niet ongenoemd en onbenoemd, niet uit bemoeizucht. Niet om ons leven te drukken of te deprimeren, maar juist vanuit de ontferming. Omdat u ons voor eeuwig in uw hart wilt sluiten. O God, de zegen van de preek is voor u. En geef dat er onder de preek zijn geweest die zich hebben verloren aan u. Overgegeven, Dat de boodschap hen heeft geraakt, geëmotioneerd tot diep, diep in hun hart. Ook weer opnieuw van wie u bent. Heer, u wil zo onder ons doorgaan. Om het zo eens te zeggen met uw kerkvergaderend werk. Binnen de muren en buiten de muren van de kerk. Want daar ligt ook nog een grote, grote taak voor ons. En bewaar ons er met elkaar voor als gemeente dat we niet belanden en verzanden in bijzaken. Maar voortdurend elkaar aanspreken op de hoofdzaak waar het op aankomt. Om de Heer Jezus Christus en ook de consequenties van dat leven met hem eerlijk onder ogen te zien. Om maar dagelijks te putten. Uit zijn gerechtigheid. Ja, u eist van ons volmaaktheid. Maar die eis gaat niet hoger... dan de kruisbalk... van Golgotha. Leer het ons. Heren, zo dragen wij elkaar aan u op. Jong en oud. Bidden we voor... Jarko en Anita met hun kinderen... U weet, heren, waarom we ze bij u brengen. Na een weg van worstelen en bidden, ook van vragen, hebben ze gemeend om te moeten verhuizen naar Herkse, naar hun ouderlijke woning. En nou bidden we van u of u voor hen uit wil gaan met het vertroostende licht van uw aangezicht, want u gaat ook mee. U blijft ook bij ons achter. Maar u gaat ook mee. Wil ze helpen bij de praktische dingen die gewoon gedaan moeten worden. Maar ook de genade verlenen. Om Hasselt los te laten. En aan u terug te geven. Ook het ambt wat hij van u heeft ontvangen. Aan u terug te geven. Wil het werk van hun handen zegenen. En stel ze ook daar tot zegen in een ander stukje van uw grote wijngaard. Heren, wij danken ook dat de mensen die in Albanië zijn geweest vanuit onze gemeente, dat ze weer veilig mochten terugkeren. Dat spreekt niet vanzelf, want de wegen die worden begaan door mensen en die zijn dan in de regel ook gevaarvolle wegen. We danken u ook dat, ze u, dat u hen daar hebt bijgestaan. En geholpen om daar bezig te zijn. Heel concreet in uw wijngaard. Wil het werk van hun handen zegenen. Ook wat ze daar hebben achtergelaten. En de vrucht is ook voor u. wel ook die dank aanvaarden. Heer, blijf zo bij ons allen. Ook als we als predikant en als predikantsgezin... elkaar enige weken niet zullen zien... hier in de kerk of in de huizen. Geef dat het zo is dat we elkaar niet vergeten... in de gebeden voor uw troon. Nu we het voornemen hebben om de rust elders te zoeken... om op adem te komen... nieuwe krachten op te doen om die krachten hier te wijden in Hasselt, met de vreugde van het hart. Here blijf bij de gemeente, bij de broeders van de kerkraad, bij broeder Post die zich inzet, zodat het werk toch voortgang vindt. En breng ons weer bij elkaar als de vakantie over is. Wees met ons allen als we er nog op uittrekken. Wees met allen die weer terug zijn gekeerd. Wees ook met de vakantiegangers die vanochtend bij ons zijn. Geef ook hen een goede periode van rust. Van opademen, ook aan uw lippen. Hoor ons bidden. Aanvaard de dank. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. Slotsang komt uit Psalm 32, gemeente, en daarvan het vierde vers. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 32.